10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn terug in Nederland... na hun afsluitende bezoek aan Moskou in het kader van het Nederland-Rusland-jaar. Van vanmiddag bij hun bezoek aan het Tchaikovsky-conservatorium... zijn twee demonstranten gearresteerd. Ze riepen leuzen en gooiden een tomaat naar het koninklijk paar. De tomaat miste doel. De demonstranten werden vrijwel direct door agenten... tegen de grond gewerkt en afgevoerd.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 Bij de besprekingen in Genève over het kernprogramma van Iran is vooruitgang geboekt. Maar het is nog niet zeker of de deelnemers een akkoord bereiken. Dat zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek. Volgens de Franse minister Fabius spitsen de meningsverschillen zich toe tot een kernreactor in aanbouw bij Teheran. Ook zou er oneenigheid zijn over de Iraanse voorraad uranium. Als de partijen er vanavond niet uitkomen wordt het overleg opgeschort. Bij de presidentsverkiezingen op de Maldiven heeft oud-president Nasheed de meeste steun gekregen. Maar omdat hij net minder dan 50% van de stemmen heeft gehaald, volgt er een tweede stemronde. Op de toeristische archipel in de Indische Oceaan zijn sinds september twee stemrondes ongeldig verklaard wegens fraude. Mohammed Nasheed werd in 2008 president dankzij de eerste democratische verkiezingen na 30 jaar autoritair bestuur. Vorig jaar stapte hij op naar protesten tegen zijn bewind. In de eredivisie gaat Vitesse aan kop na een 2-1 zegen op FC Utrecht. FC Groningen won in Almelo met 3-0 van Herakles. En in Kerkrade heeft Eagles met 4-1 gewonnen van Roda JC. Het weer. Vanavond regen. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen vooral bij zee en bui. Ook af en toe zon. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Oké, okay, Frank.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 Nogmaals, goedenavond. Het laatste uur van deze Langs de Lijn... met onder andere het overzicht van het buitenlands voetbal... en de karakteristieken van het Nederlands voetbal. En dan weten we ook of er ado Cambuur meer gescoord is... dan die twee tot nu toe en die houdt Kamp. Niet, het staat nog steeds 2-0 voor ADO-Den Haag. En uh, wel een tweede wissel gezien bij Kambuur-Leeuwarden... nummer 10, Paco van Morsel is gekomen voor de vanavond tegenvallende Marcel Rietsmaier. Maar het kan niet altijd feest zijn voor Rietsmaier. goede voetballer. Maar vanavond even niet. Vrije trap voor Ado Den Haag. Ado dat eerder bij de 3-0 is. Dan kan Buur bij de 2-0. Oeh, wat scheelt het weinig. Die had het best ingemogen, hoor. Goede vrije trap. Maar de bal wordt... Uh... Uh, over en langs gekopt. En uh, nou, dat had een doelpunt moeten zijn van Gianni Zuiverloon. De verdediger die mee naar voren was. En een verdediger is geen scorer. En dat liet Zuiverloon zien. Hij komt de bal over. Nog altijd 2-0 voor Ado tegen Cambuur. Nog zo'n drie maanden tot de Olympische Spelen in Sochi. En dus is de ploegenachtervolging plotseling erg belangrijk. Neem ik aan Sebastian Timmerman. Ach, er wordt op getraind. Er zijn uh, zelfs twee aanwijsplaatsen... voor, voor straks uh, zeker te weten dat de juiste mensen mee gaan naar Sochi. Uh, en in uh, Calgary strakjes aan de start ook het uh, sterkste drietal... Koen Verweij, Jan Blokhuizen en uh, Sven Kramer namens Nederland. Maar die weten wel dat de lat hoog ligt, hoor. Want ik heb drie uh, sterke Amerikanen in de baan gezien in het uh, eerste blok. Dat waren vier ritten, waar eigenlijk zeven landen niet echt super reden. Maar de Amerikanen wel. Brian Hansen, Jonathan Cook en Trevor Marcicano... Rijden 3.38.66, zo snel was Amerika nog nooit. En het is ook niet zo heel veel langzamer dan het wereldrecord. Dat staat op naam van Nederland 3.37.80, maar dat was uh, alweer van uh, lang geleden, is alweer van lang geleden. Dus Nederland moet straks wat laten zien in de laatste rit tegen Korea. We moeten dus sneller rijden dan de 3.38.66 waarmee de Amerikanen leiden. 2, 3, 4! Springsteen met Bobby Jean. Cambuur heeft de minst scorende ploeg in de eredivisie. En, en die hout kan weten waarom. Ja, omdat het 2-0 staat en die 2 is niet van Cambuur. Dat is van ADO Den Haag, die twee keer gescoord hebben. En als je 11 doelpunten in 12 wedstrijden hebt en nu dus in bijna 13 wedstrijden... Ja, dan wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. En dat weet Cambuur leeuwarden ook. Het enige wat deze wedstrijd nog kan redden de laatste 25 minuten... is een doelpunt van Cambuur om deze wedstrijd nog een beetje spannend te maken. Maar zoals het er nu nou uitziet, ik heb amper een mogelijkheid of een kans gezien voor de Vriezen. Dus ja, dat zou een klein wonder zijn als er balbezit is voor de mannen uit... Leeuwarden met uh, de bal bij... De nummer 21, Mohamed El-Makrini. Makrini naar de spits Christofau. Die weinig uh, te doen heeft, om het zomaar te zeggen. Omdat hij weinig ballen krijgt. En hem constant moet gaan halen. En nu uh, raakt hij hem ook kwijt. En gaat Ado meteen weer in de aanval. Maar die wordt uh, onderschept, die aanval. En is het uh, Brans in balbezit voor uh, de Brans in de middencirkel. Speelt de bal even breed naar, uh, wie was dat? Bakker. Bakker speelt de bal naar buiten. Naar Lukoki. Die komt vanavond geen lantaarnpaal voorbij. Kijken of het uh, nu wel lukt. Ja, hij krijgt de bal zelfs voor het doel. Maar dan is het de maat 45 van Beugelsdijk die eronder zit. En de bal over de zijlijn ramt. Lukoki mag gaan gooien. Laat dat over aan zijn rechtsbek. Aan Wout Drosten. Die kan dat ietsje verder en beter. En dan gaan we eens kijken of Cambuur Buurt ...is eindelijk een beetje in de buurt kan komen van het doel van uh, Coutinho. Want uh, die heeft een uh, rustige avond nog. Als de bal uh, weer bij die Elma komt. Elma aardige beweging, bal uh, voor. En dan een kopballetje. Uh, het scheelt een meter of drie. Zover gaat de bal naast het doel van keeper Coutinho. Maar eindelijk weer eens een beetje kracht richting het doel van uh, ADO Den Haag. Maar het is nog lang niet genoeg, want er moeten doelpunten komen. Wil dit niet een verloren avond worden voor Cambuleewarden. Want de Vriezen staan met 2-0 achter tegen ADO. Den Haag. Vitesse is in ieder geval voorlopig koploper, want Vitesse versloeg vanavond FC Utrecht met 3-1. Maar de laatste twee goals vielen pas uh, in de laatste vijf minuten. Uh, daarvoor was het nog 1-1. En dus vond de coach van FC Utrecht, Jan Wouters dat er eigenlijk wel meer in had gezeten. Ik heb wel de pest in, want je verliest een wedstrijd. Uh, Op van de eerste helft. Uh, hadden we achter kunnen staan... Uh,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 voor rust begon, de, hebben we wat omgezet. Uh, zijn we wat anders gaan spelen. In de tweede helft hebben we naar voren in de kleedkamer... dat we naar voren toe ook meer druk gingen zetten. Wat de eerste helft uh, niet lukte. Ja, en daarna waren we aan de bal ook uh, beter en gevaarlijker. Hoe zag jij de penalty die Herings tegen kreeg? Oh, dat weet ik niet. Daar ga ik ook niet over oordelen. Want uh, de ene week uh, heb je zoiets tegen en de andere week uh, heb je zoiets een keer mee. Hij zelf zei, ik heb me gewoon wel op, uh, op mijn arm gehad. Ja, nou ja, ik, kan, ik heb het nog niet teruggezien. Dus, uh, maar uh, nogmaals, uh, de ene keer... Uh, dus als hij als me op zijn arm hebt gehad, dan is het uh, waarschijnlijk een terechte penalty. De laatste tien minuten bezwijken jullie uiteindelijk toch nog. Heb je dit aan zien komen of dacht je nou... Ook al was Vitesse vooral in de eerste helft wel beter... Van, we kunnen hier toch ook nog een overwinning uitslepen. Ja, ik vond dat wij in de tweede helft uh, tot aan de 2-1... Uh, de eerste gedeelte zeker beter waren... En, uh, Daarna kon het op en neer. Kregen wij veel ruimte, uh, kregen we kansen. Um, ja, tot dan de 1-1 kon het uh, denk ik alle kanten op. En, uh, ja, en in dit geval was Vitesse uh, degene die het in hun voordeel besliste. Dan heeft Utrecht nu een beetje een uitprobleem. Eén punt in zeven uitdubels. nou die vraag, die vraag is me vaak gesteld. Maar we hebben in zeven uitduels hebben we de, uh, de top 6 gehad nu. Dus wat dat betreft zijn het niet de makkelijkste... En uh, tuurlijk wil je punten halen. Maar als je uh, ook bij Feyenoord en bij Ajax uit... En, en vandaag de tweede helft, dan voetbal je goed. Uh, je krijgt de kansen. Dus dan uh, uh, zit, zit het niet zozeer in, in het uit, maar in het belonen jezelf op het moment dat je het kan doen. Dus wat dat betreft, uh, nee, uh, is dat uh, geen, uh, geen complex of zo. En dat zei Jan Wouters tegen Filip Koken. En die ging daarna naar de winnende coach, Peter Bos. Peter, bij het eindsignaal waren jouw supporters in een staat van euforie... Jij ook? <laughs> nou, euforie is een groot woord. Ik ben natuurlijk wel vreselijk blij dat we, dat we die wedstrijd -uit uiteindelijk toch nog gewonnen hebben. Want daar had je ook wel recht op, hè? Nou, over 90 minuten gezien. Over 90 minuten wel, maar we hebben een hele moeilijke, moeilijke middenfase gehad. Rond de 60ste minuut, waar je gewoon, vond ik, de maken zag aankomen. Dat was waar we geen grip hadden. Ik vond ons wel erg goed aan de wedstrijd beginnen. De eerste half uur was bij Vlagen genieten. Na die goal vond ik dat we, dat we de drukte niet meer op hadden. En dat toen Utrecht uh, ja, vanaf dat moment eigenlijk beter in de wedstrijd kwam. Het enige zorgenpuntje lijkt me. Je was zo dominant in dit eerste half uur. En je maakte niet af. Maar dat is eigenlijk het hele seizoen waar we al tegenaan lopen. We creëren zo ongelooflijk veel kansen. En wij hebben veel, we hebben veel kansen nodig om uiteindelijk tot scoren te komen. En dat is ons gelukkig vandaag niet noodlottig geworden. Maar tegen Groningen thuis en dat soort wedstrijden wel. En uh, dat moet beter. Zie je dat nog een beetje als een laatste gedeelte van een leerproces? Om ook 90 minuten lang dominant te zijn en de kansen benutten waar het kan? Kansen benutten, maar ik vond ook in die fase waar ik het net over had dat Utrecht uh, beter was. Daar vond ik dat we de grip volledig kwijt waren. En, en, en dat mag ook niet. Wel leuk voor Havenaar ook, hè, die zo hard gewerkt heeft en nu weer een beslissende maakt. Ja, want ik vond hem inderdaad niet goed in de wedstrijd zitten. Misschien moet je dan wel een spits ook wisselen. Alleen ja, met zijn lengte weet je dat hij, dat hij gevaarlijk blijft. En toen het 1-1 werd, ja, dan wist ik ook dat we hem nodig hadden. En Daar ben ik wel blij om. Wilt u zeggen dat vlak voordat u die goal maakte, dat je hebt overwogen om hem eruit te halen? Nou, niet zo eens zozeer overwogen. Maar hij zat gewoon niet goed in de wedstrijd. Hij verloor veel te veel ballen, te weinig duels won. Hij reageerde veel te laat. Het was niet zijn beste wedstrijd. Maar ja, met zijn specifieke kwaliteiten, hij kan zo goed koppen... Uh, blijft het een gevaar voor de tegenstander? Ik zag je ook dat je een aantal keren behoorlijk opwond. Uh, toen uh, Bulthuis uh, zich een aantal dingen permitteerde bij, uh, bij Utrecht. Voel je ook dat jouw ploeg, jouw speler zich in die fase daardoor ook een beetje uit de wedstrijd liet halen? Nee, maar mijn ploeg moet het daar niet van hebben. Die moet het niet van, uh, van fysieke kracht hebben of, of, of, of, of gemene duels uh, uitvechten. Wij moeten het van voetbal hebben. En, uh, dus ik vind niet dat de jongens daarin mee moeten gaan. In wij moeten juist zorgen dat we, zoals we dat eerste half uur gedaan hebben... een heel hoog baltempo uh, de tegenstander achter de bal aan laten lopen... zodat je niet in duel komt. Het belangrijkste is, Vitesse is nu koploper. Er gaat nu op jullie gejaagd worden. <laughs> ja, dat is een heerlijk gevoel. En dat zei Peter Bos, hij is trainer van Vitesse en Vitesse won met 3-1 van FC Utrecht. Ado Den Haag tegen Kambuur. nog iets gebeurt, Andy? Ja, Adel gaat stijgen in de ranglijst en komt uh, zeg maar bij die grote uh, groep lage middenmotors. Want het is 3-0 geworden. En ik weet niet wat Geert met uh, uh, Lewin heeft, maar hij scoorde weer Geert. En weer werd de bal onderweg aangeraakt door Lewin. Ik vind dit meer een doelpunt voor Geert dan de eerste, de 1-0. Uh, het was Van Duinen, de maker van de 2-0, die nu een assist had op diezelfde Geert. En zo is het 3-0. In de 73ste minuut van deze wedstrijd. Waar de regen weer uit de, uit de hemel komt. Uh, uh. Plenzen mag ik wel zeggen. Dus zou ik zeggen meneer Jansen 3-0. Ik denk dat ze bij Kambuur het niet erg zouden vinden als u affluit. Maar ja dat mag nou helemaal niet in deze sport. Dus gaan we nog 20 minuten verder. Met wel balbezit voor Kambuur. Dat overigens bij die 2-0 stand een enorme kans kreeg. De eerste echte grote kans. Paco van Moorsel de invaller. Helemaal alleen vrij. Heeft de bal voor het inkoppen. En een heel klein Kopballetje werd het richting uh, keeper Coutinho, die hem uh, makkelijk kon tegenhouden. Dat was jammer, anders was het een wedstrijd geworden. Nu is het helemaal geen wedstrijd meer. Door dat de derde doelpunt. met Ado Den Haag. Gescoord door De Deen Geert. Monday morning, the weekend is over. Time to hurry.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 is shining clouds keep rolling in nothing seems to go your way get the fits for you Another shade. Herakles tegen FC Groningen werd 0-3. En de trainer van Herakles, Jan de Jonge... vond het eigenlijk niet nodig om lang stil te staan bij de gemiste kansen. Ik heb gehoord dat hij een zwalba maakte. Een gele kaart, maar ik heb het niet teruggezien nog. Dus ik kan niet beoordelen hoe of wat. Maar goed, als de eerste. En ik denk dat we vlak voor rust met Mark Oet ook nog een beste kans hadden. En ik denk na rust met Brian Linsen ook. Maar als en als telt niet in het voetbal. Het is zo dat wij met 0-3 hebben verloren. En nou ja, goed... Uh, dat is heel erg vervelend omdat we thuis graag iets wilden laten zien. Ik denk dat we het eerste uur dat ook deden. Maar uiteindelijk uh, sta je weer met lege handen en dat is jammer. Ja, want Groningen thuis is wel, als je van tevoren gaat te kijkt... dan moet je op zijn minst een punt pakken voor, voor jullie. Is dat zo? Nou ja, als, je, als je het programma bekijkt, thuiswedstrijd Groningen, dat zijn kansen. Ja, maar het zijn altijd kansen. Want uit, uh, bij Feyenoord waren er ook kansen en die hebben we ook benut. Dus... Uh... Ik denk dat iedere wedstrijd kansrijk is op dit moment. Uh, maar ook in iedere wedstrijd moet je uh, dan ook uh, heel klinisch zijn met de kansen die je krijgt. Nou, dat waren vandaag minder en dat is jammer. Heel erg jammer. Ook voor de publiek. Republiek. Was dat het verschil met Groningen? Die waren wel klinisch. Dat denk ik, ja. Die hebben we drie keer gescoord. Uh, heel simpel opgeteld. Dat is gewoon heel vervelend. En, uh, en we hebben toch bij Vlaag ook weer beter gevoetbald dan, uh, dan een aantal wedstrijden eerder thuis. Maar uiteindelijk moet je hem er wel inschieten. Reken je dat de spitsen aan, Oet? Nee, we doen alles met elkaar. We scoren met elkaar, we verliezen met elkaar, we winnen met elkaar. En, uh, en dat, dat zit er goed in in deze groep. Het is een jonge nieuwe groep die, uh, die uh, al nu hoogtepunten heeft gehad en, en, en teleurstellingen. Nou, en daar moeten we met elkaar mee omgaan. Maar we zijn allemaal even de stuk van en dat is uh, ook meer dan terecht. En er was ook geen energie eigenlijk meer in die tweede helft om het om te draaien op een gegeven moment, had ik het gevoel. Nou, na de 1-0 waren we, de, ik denk na een uur was het 1-0 achter en toen waren we het wat kwijt. En, uh, en dan houden we op met, op met voetballen dan komt er wat meer druk op natuurlijk. Hè. We staan thuis achter, dus dat speelt ook een rol. Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is niet goed, daar, daar moeten we wel mee aan de gang. je moet wel door. Maar altijd rustig toch hier? Ja, ik ben heel rustig. Het gaat alleen om de wedstrijd. En die hebben we verloren. En daar ben je uh, heel erg teleurgesteld over. En dat mag. En dat zei Jan de Jonge, de trainer van Herakles na de 3-0 nederlaag tegen FC Groningen. We hoorden weer in gesprek met Jan Roels. Sivkovic was met de openingstreffer van Grote waarde voor Groningen... maar hij vond zelf dat hij slecht in de wedstrijd zat. Nou, ik zat er totaal niet in, eerlijk gezegd. Nee, dat is heel eerlijk van jezelf. Natuurlijk. Ja, het, uh, het liep niet. Het zat in mijn hoofd. En ik uh, miste ook nog op het eind die grote kans. Een kopbal. Je ging balend van, van het veld naar de eerste helft? Ja, zeker. zeker, zeker. En dan komt de tweede helft. Wat gebeurt er dan? Nou, in de rust uh, moet je een kopje leegmaken. Fris beginnen uh, aan de tweede helft. Dat heb ik gedaan. En dan ging de tweede helft beter. Kopie kopje leegmaken, dat, uh, dat heb je dan wel heel makkelijk aan. Hoe doe je dat? Ja, gewoon tegen jezelf zeggen dat uh, het beter moet. Want anders ziet het er niet uit. En dan gewoon je ding doen en het belangrijkste zijn voor het team. Voelt het dan op dat moment een beetje als een bevrijding? Ja, zeker. Tuurlijk. Want het is... Doelpunt nu als basisspeler, want je, he, je was een beetje pinchhitter... invalbeurten scoren, nu ook als basisspeler. Prettig, toch? Ja, zeker. Dat uh, prettig gevoel, dat je ook als uh, basisspeler kunt scoren. En dat zei Sivkovic. Zijn trainer, Erwin van der Looy zag een verdiende zegen van zijn ploeg. Nou, mooie overwinning uiteraard. Uh, ik denk niet dat uh, veel clubs hier heel makkelijk winnen. En uiteindelijk de uitslag staat 0-3, dus dat, dat is goed. Ik vond dat we de eerste zelf wel veel moeite hadden met de omstandigheden. Het veld was heel snel... We hebben van de week wel getraind op kunstgras. Het was toch iets anders dan dit. Het was duidelijk sneller. En dan vond ik dat je de eerste helft terugzak. We waren onrustig. leden veel balverlies. Herikles ook. Nou, dan krijg je een wedstrijd die op en neer gaat met veel tempo. Misschien af en toe wel leuk is om te zien. Maar ik vond het niet goed genoeg. Daartegen kregen we wel 200% kansen met Sivkovic. En één goede nog met Botekina in de corner. Dus de kansenverhouding was toen al in ons voordeel. En de tweede helft waren we rustiger en hebben we wat beter uitgespeeld. En verdiend gewonnen. Je hebt het over Sivkovic. Eerste helft dacht ik van, nou, toch lastige wedstrijd voor hem. Hij mist die kans. In de tweede helft staat hij er. Ja, ja dat is de kwaliteit van de spits. Hè. Dat hij niet te lang blijft hangen in zijn rouwmomenten van, van missen. Het waren twee behoorlijke kansen die hij miste. Ja, uiteindelijk schiet hij de derde erin. En dat was wel uh, redelijk bevrijdend voor ons. Uh, hoe prettig is het om zo'n voorroeder te hebben... Hè, met Kierum nu ook als, uh, als, als, als invaller voor van de Velden. Hoe prettig is het om zo'n goede voorroeder te hebben... Met, met Sivkovic die zich echt gaat ontpoppen nu? Ja, dat is, dat is lekker. Maar ik denk dat je de rest van de ploeg tekort doet door alleen naar de voordeel te kijken. Want ik vond de, voordeur de, de eerste helft het minste deel van onze ploeg. En de verdediging en het middenveld beter. De tweede helft zie je dat we wel daar heel veel dreiging hebben. Jongens die een goal kunnen maken. Jongens die met heel veel snelheid voor gevaar kunnen zorgen. Ook een individuele actie. Dus ja, dat is hartstikke prettig. Je kan weer helemaal naar boven kijken ook. Ja, nou, ik heb al, uh, al voor de wedstrijd gezegd en de vorige week ook dat we niet te veel naar de stand kijken. Want die stand die, uh, ja, die wijzigt per, per week of per twee weken uh, nou, enorm. Als je twee keer wint uh, sta je bij de bovenste. Twee keer verliest, sta je weer bij de onderste. Wij richten ons puur en alleen op het verbeteren van ons spel. En daarom was ik de eerste helft eigenlijk niet tevreden. En ben ik de tweede helft, over de tweede helft een stuk tevreden nu. En dat zei Erwin van der Looij, de trainer van FC Groningen. Dat uh, nu voorlopig even derde staat. Maar ja, dat kan morgen weer helemaal veranderen. Want dan spelen Twente, Feyenoord, PSV, Ajax, volle. En die stonden nu allemaal net boven Groningen. We gaan kijken bij Ado Den Haag tegen Cambuur. 3-0 nog steeds? 3-0. En wat ik wel grappig vind, uh, toen uh, Den Haag op kunstgras ging spelen... Zei, uh, zeiden heel veel mensen van... Nou, dat Den Haag op kunstgras, dat is uh, een werkploeg... en die hebben helemaal geen techniek en al dat soort zaken. Ik heb in de afgelopen minuten... en natuurlijk is het zo dat uh, je met 3-0 voor... heerlijk kunt voetballen. Maar hele mooie aanvallen gezien van ADO Den Haag... Op, uh, met technische hoogstandjes. Dus ze kunnen het wel en ze laten het ook regelmatig zien. En de 3-0 voorsprong is terecht. Zeker als je kijkt naar het aantal kansen... Uh, van, uh, aan beide kanten. En als... Kambuur een kans krijgt zoals het uh, net nog had met Erik Bakker. Dan uh, gaat hij er niet in en dat is gewoon het grote probleem bij Kambuur Leeuwarden, Het zogenaamde scorend vermogen. Uh, eens even kijken wat we hebben. We hebben regen, heel veel regen. Een 3-0 stand en een vrije trap voor Ado Den Haag. En dat in de slotfase. Nog 7,5 minuut heeft uh, uh, de heer uh, Jansen nog op de klok staan. Terwijl het uh, Midden-Noord nu... De ploeg zeer aan het uh, toezingen is. En uh, de ploeg daarvoor een applausje over heeft. Gewoon tijdens de wedstrijd. Dat moet kunnen. Uh, vrije trap voor Ado Den Haag. Wordt snel genomen. Maar Nino Schourrië de invaller kan er net niet bij. Bal rolt over de achterlijn. Het is aftellen. De bekende nachtkaars is aan het branden. Maar gaat heel langzaam maar zeker uit. 3-0. Ado leidt tegen Leeuwarden. Jax, met Wat Nou, zeg maar Andy, wat kan je zeggen? Ja, ik heb uh, vorige week uh, Ado Den Haag kansloos zien verliezen van AZ. En nu uh, is Cambuur kansloos tegen Ado. Deze competitie is het. Christafaouw wordt uh, van de bal afgelopen. En uh, zo leek het, maar hij krijgt geen vrije trap. Het ziet er een beetje koddig uit, want de bal gaat heel ver naast het doel. En uh, dan zegt Christophe oh, ja ik ben uh, aangetikt. Maar Ed Jansen zegt niets aan de hand. Nog uh, vier minuten te gaan in deze wedstrijd. Uh, Zeer hardmoedig en uh, hartschondelijk aangemoedigd. De spelers van uh, ADO Den Haag. Met name zojuist de wissel. Jason Cabral die naar de kant werd gehaald door Maurice Stijn. Een applauswissel voor deze speler. Die uh, wat moeizame jaren heeft gehad. En ook uh, dit seizoen het niet altijd even goed deed. Maar vanavond een puikenwedstrijd speelde. En dus de verdiende applauswissel kreeg. Nienhuis trapt de bal nog een keer naar voren. De keeper van Cambuur gaat de bal op het hoofd komen. Inderdaad van... Uh, uh, wie was de ballon aan de rechterzijkant, maar de bal is weer opgepikt door Cambulewarde. Dat dus. Uh, ja, aardig voetbal Vanavond niet hoor. Niet echt uh, heel goed. Weinig kansen heeft kunnen creëren. En de kansen die het kregen, dat zijn er twee geweest. Allebei grote kansen, maar niet kon benutten. En ja, dan wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. Zeker als Ado dat wel doet. Want die hebben via Gert twee keer en Van Duinen drie keer gescoord. En dat zal hoogstwaarschijnlijk de uitslag worden van deze wedstrijd. Ado Den Haag-Kambuur. Langs de lijn. 1-0. Voetbal. In Engeland was Luis Suarez, de grote man bij Liverpool. Met twee doelpunten had hij een flink aandeel in de 4-0-zegen van zijn ploeg op Fulham. Keeper Maarten Stekerberg moest na een eigen doelpunt van ploeggenoot Amor Bieta... de bal nog drie keer uit het net halen. En de coach van Fulham, Martin Jol, komt daardoor nog meer onder druk te staan. Ja, yeah, was een difficult afternoon, indeed. oké en dan they scored two goals from set pieces and that is what you shouldn't do against a team like Liverpool and after that of course we had a big hill to climb and they were of course the better team Martin Jol heeft een moeilijke avond gehad zei hij. maar Liverpool was gewoon beter. Chelsea redde diep een blessure tijdens een puntje tegen West Bromwich in de laatste seconden van de wedstrijd kreeg de club uit Londen een penalty en die werd benut door Eden Hazard. Chelsea is door het gelijkspel op de ranglijst ingehaald door Southampton dat wel won. Southampton versloeg Hull City en staat nu derde in de Premier League. Liverpool is tweede en de koploper Arsenal komt morgen in actie tegen Manchester United. Dan de Bundesliga, daar verbrak Bayern München een record. Nog nooit in de, de geschiedenis bleef een team 37 keer achter elkaar ongeslagen. En Bayern won met 3-0 van augsburg het was een slechte dag voor Bert van Marwijk. Zijn club HSV verloor in een doelpuntenverstijging met 5-3 van Bayer Leverkusen. Oud-Hamburger Son scoorde drie keer voor Leverkusen en van Marwijk baalt. Ja, ik heb zo'n een paar maal gehoord uh, dat ze zo'n schone spiel waren. Maar voor mij niet. Wanneer men in Leverkusen speelt, kreeg een topmannschaft en man schiet drie toren. Dan dacht men dat spiel ook niet verliezen. Iedereen zegt wel dat het een mooie wedstrijd was, zegt Van Marwijk. Maar niet voor mij, want uh, als je tegen zo'n goede tegenstander drie doelpunten maakt, mag je nooit verliezen. Ook bij Gertjan Verbeek zal het geen feest zijn vanavond... want Nuremberg, zijn ploeg, kon een 1-0-voorsprong niet vasthouden... tegen Borussia Gladbach en verloor met 3-1. Verbeek wacht dus nog steeds op zijn eerste overwinning... met de hekkensluiter van de Bundesliga Nuremberg. Dortmund verloor verrassend van Wolfsburg. Mede door een schitterende goal van Olic won Wolfsburg met 2-1. Dortmund blijft wel tweede in de Bundesliga achter Bayern München. Leverkusen staat daar derde. Dan Spanje, daar haalde Real Madrid uit tegen Sociedad. Het werd 5-1 in Bernabeu. Cristiano Ronaldo tekende voor drie goals. Hij komt daarmee op 16 goals in 13 wedstrijden... en is de topscorer in Spanje. Real Madrid staat derde in de competitie. De nummers 1 en 2 komen morgen in actie. Barcelona uit bij Betis. En Atletico Madrid reist af naar Villarreal. Dan Italië. Daar is Inter nog aan het spelen tegen Livorno. De nummer... De nummer 4 van Italië staat voor met 1-0. Morgen komen alle andere toppers aan bod... met als meest aansprekende wedstrijd... Juventus tegen Napoli, nummer 2 tegen nummer 3 in de Serie A. En koploper Roma speelt thuis tegen Sassuola. En die houdt kamp naar uh, Ado Cambuur. Spelen ze nog? Ja, we mogen bijna naar huis nog een uh, minuutje te gaan. Extra tijd, 3-0 de stand. En dan stijgt uh, Ado Den Haag uh, van de 16e plaats... naar nou, zo rond de... 13e, 14e plaats en komt worden in de gevarenzone. Want die komen onder de streep terecht. Net nog boven RKC Waalwijk en NEC dat morgen nog moet voetballen. 3-0, verdiende overwinning voor Adel Den Haag. Hebben goed gevoetbald op eigen veld, op het kunstgras. Dat uh, doet ze goed. Nu gaat de bal nog een keer de diepte in. Maar is het buitenspel van Christophe Houw wel gevlacht, maar niet gefloten. Want de keeper... Van Ado Den Haag die een rustige avond heeft gehad. Gino Coutinho kan de bal onder controle krijgen. En dan hoeft er niet gefloten te worden voor buitenspel. Coutinho gaat de bal nog een keer naar voren rammen. Cambuur zal de komende twee weken gaan gebruiken om wonden te likken. Want eh, volgende week wordt er niet gevoetbald. En Ado Den Haag kan een beetje feest vieren twee weken. Want eh, het eh, gaat al een stuk beter. Na de uh, blamerende nederlagen die we ook hebben gezien eerder dit seizoen. En zelfs het lot van Maurice Stijn dat aan een draadje hing. Maar hij zit weer goed in het zadel. Zeker na de 3-0 overwinning die uh, nu bijna een feit is. Want ik kijk naar Ed Jansen, de scheidsrechter Die een goede wedstrijd heeft gefloten. En nu afluidt voor het einde van deze wedstrijd. Applaus van het publiek. Geert twee maal en Van Duinen eenmaal. waren de doelpuntenmakers bij Ado Den Haag-Kambuur. Gewonnen door de thuisploeg. En dan gaan we naar de ploegenachtervolging in Calgary. Uh, Sebastian Timmerman vertelde eerder na vier ritten... Uh, dat Nederland het moeilijk zou krijgen... want dat de Verenigde Staten erg snel waren. Hoe is het afgelopen, Spas? Uh, Nederland wint, maar dat hebben ze wel te danken... aan twee ijzersterke laatste ronden. Daarin werd het verschil met Amerika niet alleen overbrugd. Maar ook nog uitgebreid. Naar anderhalve seconde bijna. En dat gebeurde dus door Koen Verwij, Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Die een prima team vormde trouwens hoor. Vorig seizoen Blokhuizen-Kramer. Natuurlijk nog ploeggenoten. Blokhuizen ging daar te, toch met een beetje heibel weg. Maar uh, uh, ja, dit was echt een, een geoliede machine. Want er wordt namelijk ook een wereldrecord gereden. Nou is het natuurlijk nog een vrij jonge discipline. Die ploegenachtervolging. Of een vrij, jonge on vrij jong onderdeel moet ik zeggen. Maar uh, de 3.37.80. Die werd gereden door Kramer, Verheij en Wennemars in maart 2007 in Salt Lake City. Wordt verbeterd en gebracht naar 337-17. Dat is dus het nieuwe wereldrecord. Bij de heren op de ploegenachtervolging. En Nederland verlengt de ongeslagen status op dit onderdeel dat het al heeft sinds februari 2012. Nederland wint dus. Amerika deed het heel goed. Henson, Cook en Marcicano moeten we echt in de gaten gaan houden. Worden tweede op anderhalve seconde. Korea eindigt op de derde plaats. Twee wereldrecords dus gezien vandaag op deze tweede dag van de wereldbekerwedstrijd. Dat begon met het hele snelle wereldrecord van Sangwa Lee op de 500 meter. En Nederland voegde dus op de ploegenachtervolging een tweede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 and be Mumford Sons met The Cave. We gaan het hebben over tennis, want bij de World Tour Finals in Londen... heeft Roger Federer vanmiddag door een sensationele overwinning... de halve finale gehaald. Hij won in drie sets van Juan Martín del Potro. 4-6, 7-6 en 7-5. Goedenavond, Marcella Mesker. Goedenavond. Dat was een wederopstanding, hè? want hij stond uh, een flink aantal keren achter. Ja het, was, uh, ja, het was een mooie overwinning voor Roger Federer. Uh, drie sets, uh, zoals uh, de heren zo vaak tegen elkaar spelen. Uh, en alle drie de sets kwam uh, Federer direct aan het begin al een uh, break achter. Eerste set zelfs 5-1. Begon nerveus, begon niet goed, wisselvallig. Maar krabbelde toch terug tot... En toen viel uh, Marcella Mesker weg. Gaan we even kijken. Ik denk dat we een plaat gaan doen. Ja? En daar is Marcella weer? Ben je er weer? Ja, nou, zeker. Ga door. Zeker. Nou ja, uh, Federer, dus 6-4-3-1 achter. En ja, hij uh, weet die wedstrijd te kantelen. En uh, komt in de, de derde set zelfs nog een breek achter. Maar ja, uiteindelijk redt hij het wel. En, en eindelijk in die derde set weer wat uh, uh, vertrouwen in Federer. En ik denk voor hem toch een hele belangrijke wedstrijd. Want hij heeft natuurlijk geen lekker seizoen achter de rug. Wil nog wat laten zien. Wil wil er nog bij horen en ja dan heb je zo'n uh, overwinning tegen de, de coming man del potro ja die heb je dan toch nodig dus hij staat in de halve finale ja en dan de benen tegen zijn aardrivaal rafael nadal dus ja een prachtige matchup morgen in die halve finale uh, djokovic en Vavrinka uh, aan de andere kant maar federer dus uh, tegen nadal ja, je hebt al gezegd, een uh, moeilijk jaar. Uh, kan, kan je aan federen nu ook zien, als die op de baan staat, dat het niet vroeger leek het allemaal vanzelf te gaan? Dat dat nu niet meer het geval is? Nee, dat is precies wat je zegt. Dat is het geval. Je zag hem deze week ook vrij veel mopperen. En een beetje gefrustreerd raken. En vloeken. En een beetje zeuren tegen lijnrechters, scheidsrechters. En dat zagen we nooit bij Federer. Dus het knaagt aan hem dat hij het op de grote momenten tegen de grote spelers niet kan laten zien. Paker heeft hij dit seizoen ook al tegen Djokovic gespeeld. En ja, dan redt hij het net niet. Dus ja, dat doet hem pijn. Hij wil graag. Misschien een beetje te graag. Maar ja, de twijfel is in zijn spel geslopen. En ja, vaak de wisselvalligheid zie je dan terug in zijn voorhand. Waarmee hij soms geniaal kan spelen. Maar soms ook ineens in een game. Twee, drie missers en pas, Dan staat hij weer een breek achter. Dus dat zien we vandaag de dag bij Federer. Die wisselvalligheid en ja, eh, frustratie dus ook. En toch denk je dat hij een kans heeft tegen Nadal? Dat is de tegenstander in de halve finale? Ja... Ik denk het eigenlijk best wel, want ja, hij kan vrij uitspelen. Dat, dat heeft hij zo even ook gezegd in de persconferentie. Ja, ik moet niet denken dat ik daar de favoriet ben, want dat is Nadal maar na zijn reuze seizoen. Um, maar ze spelen op een indoorbaan en, en, en daar spelen ze niet zo vaak tegen elkaar. Daar hebben ze vier keer in uh, al hun keren tegen elkaar gespeeld en die vier keer won Federer allemaal. Maar ja, dat totaal... was lang geleden waarschijnlijk. Nou, dat valt nog best wel mee. Uh, ze staan in totaal 31 tegen... 21 keer... Uh, of 31 keer hebben ze gespeeld... 21 keer heeft Nadal gewonnen. Dus mm -hmm. die staat toch wel dik voor. Maar ja... Dit is de baan voor uh, Federer. Dus als het kan, dan is het uh, hier. Weet je al, geen greffel, geen zon, geen wind. Lage stuit. Allemaal ten gunste van Federer. En ja, ook uh, de fans in Londen. 17.500 man. Die, die willen dat laatste kunstje van Federer nog wel zien. Dus ik geef hem wel een kans. Zeker. Ja, dan zit er ook nog een andere Zwitser in de halffinale. finale. Vrinka, heeft die een kans tegen Djokovic? Ja, uh, ja, ja. Um... Het is sowieso al opmerkelijk dat we natuurlijk twee Zwitsers hebben bij de laatste vier. Dat is sensationeel voor dat kleine landje dat Zwitserland toch is. En die Favrinka is enorm uit de schaduw gekomen van uh, Veder. Van en wat speelt hij bij zijn debuut in Londen, zeg? Geweldig. Um, ja, wint toch ook Van Berdy, die, die eigenlijk uit die halve finale houdt. En dan heeft hij ook, uh, net als Federer... Niks te verliezen, want uh, ja, Nadal en Djokovic zijn toch een beetje de twee mannen van dit moment. Hè? De big two, hè? we praten niet meer over de big four, maar de big two. Dus ja, Favrinka Djokovic uh, kan me nog een wedstrijd herinneren, Australian Open, vierde ronde. Toen won Djokovic op het nippertje, 12-10, vijfde set. Dus ja, als Favrinka dat gevoel weer uh, op kan roepen. Uh, hij is goed vanaf de baseline, kan in die rallies mee, wie weet. Maar als we heel eerlijk moeten zijn... is Djokovic Djokovic toch wel uh, de favoriet. Meer vind ik dan Nadal tegen Federer. We gaan het zien, Marcella. Bedankt. Men van Sam and Dave. Goeie paal, mooie goal! En dan wordt hij ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en in een oh, oh. De Eredivisie. divisie. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met Vitesse FC Utrecht 3-1 werd het na een 1-0 ruststand door een doelwit van Atsu uit een strafschop. De ridder maakte gelijk ook uit een strafschop. Het werd 2 1 door Havenaar en 3-1 door Prupperen. Vitesse heeft door die overwinning voor minimaal één etmaal de koppositie overgenomen. En dus was de aanhang na afloop in staat van euforie. Coach Peter Bos.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 Ja, dat je dan uiteindelijk verliest, uh, dat is wel zuur. Roda tegen de Ahead Eagles werd 1-4 na een 1-3 ruststand. 0-1 en 0-2 Antonia. 1-2 Donald, 1-3 Houtkoop en 1-4 Valkenburg. Roda, speler van Pepper, werd vlak na rust van het veld gestuurd. Tweemaal geel. Het geheim van deze grote overwinning van de Eagles zat hem in de beginfase. Na tien minuten spelen was het al 2-0 door twee doelpunten van Antonia. Ja, klopt. Ik denk dat uh, die twee vroege goals van mij... Uh, ja, dat uiteindelijk hebben bepaald, want... Uh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 Go Ahead kreeg zelf de afgelopen wedstrijden nogal wat doelpunten tegen... maar het had tegen Roda dus weinig te vrezen. Toch vindt de trainer Boy dat Go Ahead Eagles... de zegen vooral aan zichzelf te danken heeft. Eh, natuurlijk, het is een fantastisch scenario. Eh, maar we gaan hier wel naartoe met een plan. En niet van, eh, ja, we hebben nu al wat uitwedstrijden verloren... en eh, knikkende knieën. Nee, in tegendeel. Eh, we hebben geweldige goals gescoord, mooie aanvallen gezien. Ja, ik kan er wel van genieten dat we dan... uit een wat moeilijkere periode zo ineens eh, weer opstaan... En zijn. En dan naar Roda J.C. Die ploeg liep 90 minuten lang achter de feiten aan en dus was ook daar de conclusie dat het vernein hem zat in. Uh, de start. Uh, mooi. Uh, dat was Ruud Brotus. Uh, even kijken wat hij uh, nog meer te vertellen heeft, uh, die trainer van Roda.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 Gisteren won Heerenveen met 5-2 van RKC na een 1-0 ruststand. Vitesse gaat nu ook op, 24 uit 13. Gevolgd door AZ, dat heeft er 22 uit 12. Groningen heeft er ook 22, maar dan uit 13. En dan volgen twee ploegen met 20 uit 12, FC Twente en Feyenoord. Dan onderin, 16e is Cambuur, 12 uit 13. Uh, dan NEC, 9 uit 12. En RKC sluit rij met 9 uit 13. Om half 1 morgenmiddag is er PEC tegen FC Twente. Om half drie NEC Ajax en NAC Psv en om half vijf Feyenoord tegen AZ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 En dat was de Beatles natuurlijk. Dat waren de Beatles moet ik zeggen. Er is ook nog voetbal in de eerste divisie. U hoorde eerder al Sparta tegen Dordrecht werd 2-3. En vanavond won Eindhoven van Achilles 29 met 3-1. Dordrecht gaat naar 16 duels aan kop met 35 punten. Gevolgd door Sparta met 31. Dan Eindhoven met 30. En de vierde plaats is voor Willem II met 28. Ja, dat is uh, uh, eigenlijk wat we voor vandaag hadden. Ik zal nog even vertellen wat we morgenmiddag dus hebben. Pek Zwolle tegen FC Twente, NEC, Ajax, NAC, PSV en Feyenoord AZ. De eerste om half één en de laatste om half vijf. En verder nog natuurlijk uh, het schaatsen uit Calgary. Dat hoort u in de loop van de avond. En uh, ik uh, merk dat er nog het een en ander aan het... Uh, draaiboek wordt toegevoegd. Even kijken. short Shinky Shinki Knecht is bij wereldbekerwedstrijd... in het Italiaanse Turijn als derde geëindigd op de 1500 meter. Hij kwam in de finale als vierde over de streep. Maar de winnaar, No Qiu die werd gedisqualificeerd. Het einde van deze NOS Langs de Lijn... kunnen we nog mooi dikke minuut luisteren... naar de mooiste tune van de Nederlandse radio. Volgende uur trouwens met het oog op morgen. En Langs de Lijn, morgenmiddag weer om twee uur... met Henry en Hugo. Bedankt.